Zachtjes jongens, hoe komt dat nou weer? Oh, oh, oh, niet te vlak. Nu al roemruchtig natuurlijk, omdat het de laatste keer is dat er een Elsplaat werd gekozen. The Classics, My Russian Lady. Deze hele week de Elsplaat. De kopjes in de borden, de komende in Kie die waai weg, jij was af. Ik kan, hoor je dan, het is zonder, het is zonder, het is zonder, Nou, De laatste uitzendingen van Radio El schatten van alles fout. Ik hoor mezelf helemaal niet door de microfoon. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Misschien hoor ik me nu. Ja, ik hoor me nu ietsje beter. Nou ja, goed. Welkom uh, Anne en Jan Chicago, dat kan ik rustig zeggen. Oftewel meneer Hans Bank en Jan Chicago. Ja mensen, want meer zijn er helaas niet. Doet u niet toe, we gaan toch maar een uurtje de afwashow doen. Maar het wordt misschien wel de allerlaatste afwashow op dit station. Radio Ls 1485. Want zoals je natuurlijk hebt kunnen horen in de non-stop. Om 6 uur op vrijdag is het allemaal voorbij. Is het afgelopen... Uh, finito, of noemen ze dat allemaal? Ja, nou ja, goed, we maken er verder geen drama van. Uh, Jansikau komt deze kant op, heb ik begrepen. We gaan er gewoon de vrijdagmiddag een lollige boel van maken. En, uh... Aan het eind van de dag tussen 5 en zes, het laatste uur met René Bestraten. Met zijn café René, wat ongetwijfeld verder gewoon doorgaat. Hoor, Wees daar maar niet bang voor. Dat geldt trouwens ook wel voor de Havenshow. Alhoewel dat waarschijnlijk ergens pas in september of zo zou zijn. En dan natuurlijk gewoon weer via de podcast. Maar wie weet waar we nog meer te horen zijn. We gaan het allemaal wel afwachten. Uh, we gaan straks eens even kijken of er nog wat nieuws dingetjes zijn. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. De Diarest Race, Bay City, Rollers, Matthew Wild Air Bubble, Louis Neves, Shake Stevens is de twee leuk van vandaag. Mutt, Tensy Pino, Dangrio is er nog aan toekomen. En ook nog Sony Cher. En heel misschien nog de Shuffles. Maar we beginnen met de plaat van 50 jaar geleden natuurlijk. Uit 1967 is hier Procol Harum in de Show. Hier is Hamburg. Your multilingual business friend Is packed up bags and flared Leaving only Asheville lash trays And the lipstick on Mayfair The mirror on Ended. And the ceiling was too tall Your trousers hands they both turn backwards and the meeting will devour both themselves and also any fool who dares to tell the time and the sun En volgens René zit ik hier nu gewoon om stop te draaien. Maar volgens mij ben ik toch echt op de zender, hoor. 1967, Procolherm en Homburg. Het is rustig op de Nederlandse wegen. Het is natuurlijk vakantie. Slechts 120 kilometer aan file leed in Nederland. Radio Els. Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is, Dit is Radio, Radio Els. Els. 238 We're going Ja, dat waren de buurkinderen ook aan het doen vandaag bij de buren. Die hebben ook zo'n groot zwembad. En dus het was heel de dag een groot gewelste van kinderstemmen. <laughs> zeg maar uh, rustig uh, dat het een beetje uh, enorm lawaai was. Twisting bij de pool. Hier hoorde de Diastraids uit 1983. Daar gaat van alles fout af. Fijn, maakt het ook uit. Ford heeft een wonderlijk probleem. Amerikaanse dealers blijven maar zakken. Wiet vinden in hun gloednieuwe Ford Fusions. Die zijn op die manier vanuit Mexico, waar de Fusion wordt geassembleerd, naar de Verenigde Staten gesmokkeld. In totaal hebben Ford dealers in Minnesota, Ohio en Pennsylvania zo'n 1,4 miljoen dollar aan wiet gevonden. De pakketten zaten verstopt bij het reservewiel in de volledige nieuwe Ford Fusions. De modellen worden in Hermosilio, Mexico is dat gebouwd en daarna per trein naar de Verenigde Staten vervoerd. Kennelijk hebben Mexicaanse smokkelaars de wiet in de fort verborgen en is daarna aan de andere kant van de grens waarschijnlijk iets misgegaan met het weer verwijderen van die pakketten. Fort werkt samen met de FBI en de Amerikaanse douane om erachter te komen wat er aan de hand is. Het merk zegt al wel te hebben vastgesteld dat wiet niet in de fortfabriek. ...in de auto is gestapt. Nou ja, je zal maar zo'n auto gewoon uh, lekker kopen natuurlijk van zo'n dieren, ...en dan uh, zit je opgezadeld met een paar zakken wiet af. En dat verlaagt natuurlijk dan ook eigenlijk wel weer een beetje de koopprijs van je auto... ...natuurlijk als je het een beetje goed kan verkopen. Ja, ja, ja. En, uh, waarschijnlijk de laatste afershow voor uh, Radio LC 1485. En dan gaan we even terug naar 1976 met deze heerlijke muziek. De B-City Rovers. I only want to be with you. Wordt er op diverse radiovorms uh, hevig gediscussieerd uh, over Radio L. Zo schijnt uh, al het geld op te zijn. Leggen wij hier allemaal aan de honger en dergelijke? Ja, nou, niet van dat alles hoor. Dat is allemaal uh, niet zozeer de reden. En op uh, uh, een andere media-site werd Radio L zelfs in uh, één adem genoemd met uh, Radio 538. Dat is, vind ik dan wel weer grappig. De AWAS Alleen deze muziek hoor je natuurlijk niet bij 538 meer. Ja. Wel bij Q misschien in het foute uur. Hè, heb je daar meestal s'morgens. Ik hoor dat hier wel eens noodgedwongen aan op kantoor. Copacabana van Barry Manilow. Zo'n heerlijk parke 16 plaat uit 1978. Zit je aan tafel, wensen we je een smakelijk eten. Goedenavond, hier is Els. Her name was Lola. Just two shot. She lost her youth and she lost the Tony. Now she lost her mind at the Copa. Copa Cabana. The hardest spot north of banana. Here at the Copa. Copa Cabana. Overigens heb ik geen idee hoe die vrijdagmiddag hier er verder uit gaat zien. Behalve het laatste uur. Dat zat natuurlijk vast van René van Straat. Tussen 5 en 6. maar. Uh, dat hangt er een beetje vanaf wanneer de heer Jan Chicago uit het Verre Oosten hier is beland natuurlijk, ja. Volgens mij komt hij op de fiets ofzo, ja. En uh, daar zullen we wel even gaan kijken. Ik heb er zelf erg veel zin in om gewoon die top 40 van 31 augustus 1974 gewoon weer eens een keer te doen. Lekker vanaf nieuw, ik heb al die plaatjes, ben ik heel erg trots op. Alle 40 platen van de top 40 van 31 augustus 1974. En misschien wordt het wel een beetje een, een Coba Cabana-middag. We zullen wel kijken wat we ervan maken. Het wordt in ieder geval niet zielig. We gaan er gewoon een vrolijke Janboel van maken. Of een Elsboel in dit geval. Een 96-jarige inwoner van de Amerikaanse stad Philadelphia heeft zondag zijn middelbare schooldiploma uitgereikt gekregen. Charles Leuzy verliet in de jaren 40 zijn school om in de Tweede Wereldoorlog te vechten. Tijdens de oorlog werd Luzie onderscheiden met twee medailles voor verwondingen opgelopen in de strijd en vier medailles voor dapperheid onder vuur en de uitzonderlijke uitoefening van zijn taak. Het bestuur van het schooldistrict Philadelphia besloot hem een erediploma uit te reiken. Luzie zei dat, het, dat hij heel lang op de bul moest wachten, maar dat het hem uiteindelijk is gelukt om die te behalen. Op de vraag of hij nu van plan is verder te gaan studeren... antwoorden de 97 jarige dat hij dat overweegt. Ik heb verder toch eigenlijk niks te doen. Dat gaan we misschien ook wel doen. Hè? Na een vrijdag hebben we toch niks meer te doen. Dan gaan we gewoon weer lekker naar school. Hier is Matty Wild uit 1968 en Abergavenny. Taking a trip up to the weather is fine. You should see a red dog running free. Well, you know he's mine. Ah, chasing the hills up to Evergiveny. I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a phone. the hills up to Africa then need. I've got to get there fast If you can't go, then I promise to show you a photograph. A little photograph. 1968 gingen we naar terug. Echt zo'n heerlijk 60 plaatje, plaatje van Marty Wilde. Hier in de Show hebben we een kevendie. Radio Els AM 1485. If he'd known it all before, he drived no racing car. Tommy was a guy of 17. He left the school a year too soon. Cause he would drive. To change his life, he was reaching out for the moon. And Tommy bought himself a racing car. He gathered lots of fame and love. Die rijdt wel in een racewagen, hoor, over een week. Als al spullen hier uit de studio zijn verkocht. Jongen, jongen. We know... Er hebben we 19.76 met uh, Racing Car. Wat gaan we in het tweede gedeelte van de show doen? We gaan straks eens even kijken hoe warm dat het morgen gaat worden. Het schijnt heel erg heet te worden. We hebben zometeen nog een tweeluik. En natuurlijk aan het eind van het programma nog even een overzicht van de twee uh, tv-programma's. Maar eerst nog even Louis Neefs. Ach, Marguerite. Je de rozen zullen bloeien Ook al zie je mij niet meer Door je tranen heen zul jij weer lachen Net zoals die laatste keer En al denk je dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, maar Grieke, de rozen zullen bloeien. Ook al zie je mij niet meer. Zit je vaak te dromen, kun je s'nachts niet slapen? Denk je nog te veel aan toen?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 De laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, maar de rozen zullen bloeien, ook al zie je En al denk je, dat komt ach, nog. Ach ja, ach weer. ja. <laughs> dat komt nog. Ja hoor, volgend jaar bloeien de rozen ook gewoon. En dan is Radio Els alweer een jaar lang ter ziele. Je hoorde Louie Nees uit 1972, wat een prachtplaat wat een heerlijke zanger was het ooit. Helaas Weilen, hij is overleden na een aanleiding van een auto-ongeluk. Je hoorde Magrietje, we hebben geen weetje nog wel, daar gaan we gewoon in het najaar weer mee beginnen. Maar we hebben natuurlijk wel een twee Shake-in Stevens uit 1981, allebei de nummers, This Old House en You Drive Me Crazy. Twee leuk, nu, nu, nu, nu, nu. So hard, the children? This old house wants new white. This old house was home of comfort as we fought the sunlight. This old house. It's not too bad. Het is mooier met de hits van toen op Radio Els. Hey, leuk van vandaag, Shaken Stevens, This Old House en You Drive Me Crazy. 7 overal, 7 hier in Davos met Ferry de Nuthoog op Radio 1485 AM. Een van de laatste keren dat we dat zo kunnen zeggen. De Tour de France die is aanstaande zondag natuurlijk alweer afgelopen, maar die komt natuurlijk gewoon volgend jaar weer terug en weet dus niet. Uh, normaal hoor je altijd dan even wat er vandaag in deze etappe gebeurd is, maar dat heb je natuurlijk waarschijnlijk al lang gehoord. Dus wij gaan het hier even anders doen. Even een voorproefje wat er morgen allemaal gaat gebeuren, gaat gebeuren, want dat wordt een hele zware, loodzware tour etappe. Het is de 17e etappe van de Tour de France en het peloton die krijgt woensdag 183 kilometer te koersen. Met maar liefst vier beklimmingen, waaronder twee van de buitencategorie zelfs. De aankomst ligt op 28 kilometer naar de top van de Galabier, de slopende slotklim in de Alpen. Dat is een van de zwaarste bergen om te beklimmen. De vijf grootste kanshebbers voor de dagzegen zijn Chris Froome, Fabio Aru, Romé Bardet, Rigoberto Urán, uran Daniel Martin. Het peloton gaat om 10 over 12 van start en de finish die wordt tussen 17 over 5 en 6 uur verwacht. Tristan Hofman, ploegleider van de Baren Merida over de etappe. De goals zijn niet allemaal even steil, maar je ziet altijd dat er bepaalde renners zijn die moeite krijgen als er dik boven de 2000 meter moet worden geklommen. Zoals op de Galibier. Dat is de één na laatste bergrit. De ene coureur, coureur, coureur wil zijn plekje in het klassement behouden en de ander die wil nog even een beetje opschuiven. Dus we verwachten morgen een heftige strijd. Ik denk dat ik in ieder geval wel ga kijken. Ik kijk nooit naar die vlak-etappes, maar... Uh de beklimmingen en zo ja en vooral als er dan zo'n steekspel aan de gang is uh, op de fiets dat vind ik dan altijd wel leuk ja dit vind ik ook leuk hoor 1974 is hier met natuurlijk in de cat in <stiltjes> She starts moving, you sure can tell. When she starts shaking, she's ready. Yeah, Oh, I wish you got to stop when you see it in the feline eyes. Yeah! Oh, won't you leave me, put your Neon sign? Geen muziek hoor, deze temperatuur is jongen. Jongen, in de studio zit inmiddels ook alweer 28 graden. Het is vandaag dinsdag 18 juli 2017 en je luistert waarschijnlijk naar de een na laatste of zelfs misschien wel de laatste afwashow. Vrijdag zijn we er natuurlijk ook nog, maar dan kun je het eigenlijk niet zo'n afwashow noemen. Ja, kan je had een keer wel om lachen, meneer. <laughs> Ik vind het niet zo om te lachen hoor, wat een heerlijke muziek is dat toch altijd. 1977 is hier in de Show The Things We Do For Love. Het is uh, 13 minuten over de klok van half 7 bij Els. Says she wants to make up To make up Een keertje dan. <laughs> en zo, en wij gaan hier eens even kijken naar het weer voor morgen en vannacht en zo. En dan ook nog even kijken hoe het de rest van de week verloopt. Het is behoorlijk zonnig, al drijft er ook hoge bewolking over. Verspreid kunnen hier en daar wat stapelwolken voorkomen, die lossen in de komende uren geleidelijk weer op. Verder blijft het vanavond nog lang warm. Vannacht liggen de minima dan ook zo rond de 17 graden, dus het wordt echt een klamme nacht. Er is een kleine kans op een onweersbui in het zuiden of zuidwesten van het land. Morgen wordt het broeierig warm met 27 tot lokaal 32 graden maar liefst. Er zijn eerst weer zonnige perioden, maar later in de middag komen er, er vanuit het zuiden stevige onweersbuien opzetten. Alvast een tip voor de luisteraars die via de AM1485 luisteren. Zodra er onweer in het verschiet zit, dan gaat hier de zender uit en wordt de antenne losgekoppeld in verband met eventueel brandgevaar en zo. Je kent dat natuurlijk wel. Maar zodra de onweersbuien weg zijn, dan zijn we natuurlijk weer terug, want de echte close-down is pas vrijdagavond om 6 uur. Nog even de temperaturen voor de komende dagen. Donderdag 23 graden, vrijdag 23, zaterdag ook. En zondag een graadje terug naar 22 graden. En de minimumtemperaturen lopen uiteen van 14 tot 16 graden. En dat alles bij een westenwind, windkracht 4 op donderdag. Tot zuidwest, windkracht 3, zaterdag en zondag. De rapportcijfers dan voor de diverse activiteiten morgen. Het fietsweer krijgt slechts een 2, het is veel te warm, het strandweer ook maar een 1. Het surfweer een 4 en het wandelweer van meneer Hansbank. Volgens mij is dit de eerste keer, uh, zolang de afwasshow op uh, Radio Els is, dat het wandelweer onvoldoende krijgt, namelijk een 4. Dus meneer Hansbank misschien maar lekker gerustig binnen blijven, zou ik zo zeggen. Ja, dat lijkt me wel wat beter, denk ik. We gaan zo meteen op naar een overzicht van de tv-programma's. Maar eerst nog even Pino Dangio en Ma Qual Idea. Of Idea, Idea. Je mag het zelf invullen, ooit Nels. Ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astera, il mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorato, lì per lì lo strapazzato, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è castata, era cotta innamorata, per i fianchi, l'ho bloccata, e ne ha fatto marmellata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, e poi, che idea, che idea? Que ideia? Vale a ideia. É a massa Lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i 5 litri scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, ma guardatelo, guardatelo bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, racciappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea?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 geen Idee waar de beste man het allemaal over heeft, maar het klinkt natuurlijk wel erg lekker. Dat is natuurlijk altijd het probleem met die zuidelijke talen en zo, en Spaans en dat soort dingen. Portugees, je bestaat er gewoon geen ene rol van. Pino Dankio in 1981, Maquella Aidaia. Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel bij Radio Els. Sony en 1965, baby don't go. Het is 5 voor 7. Dit gaat ik mis hoor, dit tuintje. Ja, ja, ja, ja. Klinkt zo lekker weg, heet dat dan. Nog even een overzicht van de TV-programma's vanavond op de kijkbuis op Primetime. Nederland 1 Nationaal om 8 uur, opsporing verzocht om 5 over half 9, de Avent-etappe om 5 voor half 10 en Jinek om 5 voor half 11. Nederland 2 hebben we koken met van boven om 5 voor 8, Vonds bij de buren om half 9, de zaak van je leven om kwart over 9 en nieuwsuur natuurlijk weer zoals gebruikelijk om 10 uur. ETL 4 hebben we Wie doet de afwas om 8 uur. Dat is al gedaan, maar ja, ze zijn een beetje hardhorend daar. En een dubbeltje op zijn kant om 2 over half 9. En RTL begint om 7 over half 10. SBS 6 hebben we nog een keer uh, Traumacentrum Centrum om 8 uur. NCAS uh, New Orleans, twee afleveringen. En Hart voor Nederland en Show News respectievelijk om half 11. En 5 voor 11. ETL 7 is weer vol met de sport Tour de Jour om 8 uur en om half 10 de transporter komt een camera om half 11 en tour de zoer wordt nog eens een keer dunnetjes overgedaan om 11 uur American Pie is om half 9 de reunion op Veronica is dat te zien en die duurt tot kwart voor 11 en daarna nog eens een keer tot half 1 American Pie presents the book of love nou we hebben het hier wel weer zo'n beetje gehad eh, misschien ben ik er morgen wel misschien ben ik er morgen niet Ja, dat moet je altijd maar afwachten met een hart of eh, ja dat heeft te maken met andere werkzaamheden, natuurlijk. Ik zou zeggen: een hele fijne avond. Houd het morgen een beetje rustig, want het wordt ontzettend warm weer. En wat ondergetekend betreft: we zijn er zeker vrijdag weer. Fijne avond. Dag. Radio Els.